Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Hilke! Mix Marathon! Hilke Boersma. Als je kijkt naar waar de meeste DJ's vandaan komen, dan zie je natuurlijk een hoop Nederlanders. Amerikaanse DJ's, Engeland goed vertegenwoordigd, Zweden. Maar er zijn niet heel veel. Ierse DJ's. Deze twee gasten zijn eigenlijk een soort ambassadeurs voor dansmuziek uit Ierland. We hebben een duidelijke eigen stijl gekozen. Robby G en Bizet. Je kent ze beter onder de naam Belters Only. Eerste dancebeats. een uur lang in de mix. We komen uit Dublin, natuurlijk de stad van het Guinness bier. Ken je wel toch Guinness bier? Ik heb altijd als ik zo'n zo'n pint met Guinness bier zie, dan denk je oh dat ziet er zo ongelooflijk vol en uh, en veel uit, weet je? Dat lijkt heel zwaar bier, maar dan drink je het en dan blijkt het gewoon bijna water te zijn. Ook een uh, lichter en minder alcoholpercentage dan normaal bier. En uit uh, Dublin. Deze twee gasten. Belters Only. Je kent ze onder andere van Make Me Feel Good. Maar ze hebben nog veel meer in hun mars. En dat ga je het aankomende uur horen. De eerste beat van Belters Only. Je luistert naar de Slam Mix Marathon. off the lights, DJ turn the volume to the max. it's making me high, it's giving me life, hit me back to the time when we party all night, ain't no stopping this vibe till we turn off the lights, turn the volume to the max. it's making me high, DJ, turn the volume to the max, is making me high. it's giving me life, Take me back to the time when we party all night, Ain't no stopping this vibe right till we turn off the lights, turn the volume to the max, it's making me high. DJ, turn the volume to the max. My shorty told me that he like it like that. that, that. I'm, happy. I'm happy. Another, a that never can be. See, I'm so outstanding. Don't care if they can't stand me. I'm sitting on second like, me. Damn, I look good. And can't nobody forget like I could. Yeah, okay, I got a little fat, but my shorty told me that he like it like that. I'm happy. I'm happy. Another, a that never can be. See, I'm so outstanding. Don't care if they can't stand me. I'm sitting on second buzz. and I got a reason En sinds de invoering ervan kon je het altijd kopen in de supermarkten. Tot twee jaar geleden. Sinds twee jaar kun je het niet meer kopen in de supermarkten. En sindsdien zijn ook zo'n 23.000 mensen het niet meer gaan doen. Waar gaat dit over? Je hoort het zo meteen hier in de Slamix Marathon. En dit zijn de beats van Beltersolie. Sinds 2024 zijn sigaretten niet meer te koop bij supermarkten. En heeft dit ook echt effect gehad? Zijn er minder mensen gaan roken door het verbod op sigaretten in supermarkten? Jazeker. Zo'n 24.000 Nederlanders zijn sindsdien gestopt met roken. Ja, je moet tegenwoordig naar een benzinestation als je sigaretten wil halen. En daarvoor moet je dus vaak met de auto. Dus eigenlijk de gezonde keuze om met de fiets te gaan... Zorg dan voor meer gezondere keuzes, want ja, dan is de kans ook kleiner dat je sigaretten gaat kopen. Uh, roker of geen roker, hier uh, roken sowieso altijd de CO2-kanonnen. Dit is de Slammix-marathon. Met uh, de grootste DJ's elke vrijdag 24 uur lang in de mix. We zijn nog maar net begonnen, want we gaan door tot 6 uur morgenochtend. Goed je erbij bent. Dit zijn Ierse Beats... Pelters Aooli tot 11 uur in de mix. Door Belters Only. Je luistert naar de Slam marathon met weer een mega line-up. Ze belden net nog op van uh, Tomorrowland Winter. Van, Hoe hebben we dit nog weer voor elkaar gekregen? Elke vrijdag een festival op je radio. We zijn tot 6 uur morgenochtend in de mix. En uh, later ga je nog horen de beats van de mainstage rehab. Vanaf 1 uh, uur. We hebben Sunri James, natuurlijk, samen met zijn grote vriend Ryan Marciano. Tussen 2 en 3. Housequake en Leyton Giordani. In de avond onder andere nog Alok, Nietje Romero en Frankie Rizzardo. De volledige line-up check je zoals altijd op slam.nl. En uh, straks vanaf uh, 12 uur slamming marathon request. De verzoekjes stromen nu al binnen. Dat is zo uh, goed om uh, goed op te zien. Dan is de hele zender weer eer in jouw handen. En om uh, 11 uur hebben we het future- en funky-house-talent Melsen. Deze twee gasten komen uit... Ierland zijn er niet heel vaak meer te vinden, toeren de hele wereld rond en vandaag bij ons tussen 10 en 11, Pelters Only in de Slamix Marathon. Lisanne is erbij, hey, wij zijn onderweg richting Oostenrijk met de auto. Toch nog een weekje skiën. Dan hoop ik dat je hoog uh, zit daar. Ik was laatst in Vlagho. Het was letterlijk uh, 15 graden in het dorp. In je t-shirt in de oppere ski. Als je wat hoger zit, dan is het vaak wat, uh, wat cooler. En kun je zeker in de ochtend uh, skiën. Veel plezier daar, Lisanne. En Niels Die stuurt nog uh, wat een plaatjes van Beltas Only. Welke track is dit die we net hoorden? Dat is uh, Chino Negro en Punky Beat. Gedraaid door uh, Belters Only hier in de Slamix Marathon. Melzen straks vanaf 11 en tot 11 is dit dus Belters Only in de Slamix Marathon. Zometeen, zometeen, lekkere, energieke en positieve house tunes van Melson. Melson, zometeen vanaf 11 uur. Dit zijn de laatste paar minuten van bij in de Slijmingswartel.